Met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code Oranje afgegeven voor de provincies Friesland en Groningen. in verband met de stormachtige wind. Op de Ketelbrug bijvoorbeeld, in de A6 bij Lelystad, is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daardoor in zuidelijke richting afgesloten. En in het zuiden is de A50 tussen Os en Eindhoven bij Veghel dicht door een gekantelde vrachtwagen. Ook het treinverkeer heeft last van de wind. En in Rotterdam zijn op de Maasvlakte twee containerterminals stilgelegd. Schiphol waarschuwt voor vertragingen. Medisch noodzakelijke plastische chirurgie komt mogelijk weer in het basispakket. Minister Schippers heeft dat gezegd in het programma Radar. In 2005 is plastische chirurgie uit het toenmalige ziekenfonds gehaald. Volgens Schippers liep het uit de hand, doordat artsen de grens tussen medische noodzaak en cosmetische ingrepen niet scherp hanteerden. Daardoor werd er veel misbruik gemaakt van de vergoedingen. ABN AMRO heeft onvoldoende inzicht in de nevenfuncties en privébelangen van haar eigen commissarissen. Het staat in een geheime brief die de Nederlandse Bank vorige maand aan bestuursvoorzitter Gerrit Zalm heeft gestuurd. Het Financiële Dagblad heeft die brief in handen. Vorige week was er commotie over een flinke salarisverhoging voor de top van de bank. Zondag zag ABN AMRO daarvan af. De grootste vereniging van farmaceuten in de Verenigde Staten heeft de leden opgeroepen niet mee te werken aan executies. De chemische middelen die daarvoor nodig zijn moeten niet aan gevangenissen worden verstrekt. De staten die de doodstraf uitvoeren hadden al grote problemen om aan de middelen voor de dodelijke injecties te komen. Vooral veel farmaceutische bedrijven uit Europa weigeren om die te verkopen. Het weer Periode met regen. Langs de noordkust staat een westerstorm, althans een stormachtige wind. In de, de rest van het land zijn er zware windstoten, tot 110 km per uur, maar er is ook af en toe zon. Maxima vandaag van 9 tot 11 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging vanochtend op de A1 naar Amsterdam... tussen Blarikum en Muidenberg 8 kilometer. De A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5. Richting Amsterdam verknopen niet meer 12 kilometer vanaf Nieuw-Vennep. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp, 7 kilometer. De A9 richting Amstelveen bij Baddevoerdorp, 8. A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg, 12 kilometer. De A15, Rotterdam-Gorkum, bij Stiedrecht-West, 9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 Met, Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen.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 Betere ben van Nick en Simon. een pak maar mijn hand. Het is 7 een 3. Welkom terug bij beetje zondag uur een met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half 4, zoals u van ons gewend bent. De uitgebreide evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom ons dorp die uw aandacht verdienen. Nou, en vandaag natuurlijk uh, met de Runners World Zandvoort run En de omloop van Zandvoort. Daarover straks meer. Uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En uh, verder nog veel meer sportnieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het komende uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10a. En het weer is gewoon uh, echt. Het gewoon niet echt lekker. Laten, het, echt. Het, laten we het zomaar zeggen. Dus, lekker blijven luisteren naar de radio thuis. Verwarming een beetje aan. Kan er ook wel bij bij dit weer. En luisteren naar de muziek van CFM. En we hebben weer een lekkere dance -class voor je uitgekozen. Hier zijn de Brothers Johnson en Stamp. Ik bij helemaal roks. Dankjewel, hè. Dit is heel van de Brothers Jolsen. Dat was Stamp bij CFM. Het is 12 minuten over drie uur geworden. En uh, ja, we hebben weer wat nieuws voor je. Ja, het leek net alsof het bijhoorde, ene. Ja, het leek, uh, uurtje, ja, was, wel goed, hoor. was wel goed, hoor. Hadden we gisteren natuurlijk uh, gisteren, uh, twee prachtige evenementen. Uh, waaronder natuurlijk Zandvoort, Katwijk, Zandvoort voor mountainbikers. En de 30 van uh, Zandvoort, de wandeltocht. En uh, ook de 18 kilometer uh, niet te vergeten. We hebben vandaag natuurlijk ook twee grote evenementen in en rondom Zandvoort. Allereerst hebben we het natuurlijk al gehad over de Runners World Zandvoort Circuit Run. Geen kilometer is het hetzelfde. En het is telkens een verrassende ondergrond. Scherpe bochten op het race Heuvels, steeds nieuwe uitzichten. De Runners World uh, circuit run staat vol van spannende evenementen. En er zal natuurlijk een gigantische gezelligheid en drukte zijn in en rondom het dorp Zandvoort. Maar je zou het bijna vergeten, het tweede evenement vandaag is, dat is de Omloop van de Zandvoort. Die is vanmorgen vanaf half negen begonnen. En die zal tot een uur of vijf duren. Want Le Champion organiseert ook nog de voorjaarsklassieker Omloop van Zandvoort. De Omloop van Zandvoort... Met afstanden over 45, 80 en 120 kilometer. Uitermate geschikt voor zowel recreatieve als de sportieve fietsers. Dus twee giga sportevenementen ook vandaag wederom in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, uh, trek uw regenkleding aan en uh, moedig de deelnemers aan. En deze beide evenementen zijn ook te volgen op de website van CfM. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl Of download de ZFM-app. Dat waren weer twee grote hits non-stop bij CfM. Als eerst door de Obi en de daar gevolgd door deze van de Jam en het towngod Mellers. Ja, jij zag uh, mijn platen klaarstaan van André van Duin. Je denkt, uh, tijd om een uh, paardenbericht te doen. <laughs> ja, want Sampoort uh, ja, uh, wordt zo'n beetje een, een, een Amazone-dorp. Uh, We Wendy Moore uh, zich natuurlijk in het verleden al uh, meerdere keren melden... Uh, Helden op het, op het, met de dressuur op het paarden. Maar er is wederom een Zandvoortse Amazone Nederlands kampioen. Zandvoort begint zich zo langs te profileren als een paardendorp. Opnieuw mag de Zandvoortse Amazone zich namelijk Nederlands kampioen noemen. Afgelopen weekend was plaatsgenoot Frederik Brodwith... ...12 jaar oud in Ermelo de beste van de KNHS... rijstijlcompetitie klasse B DE. De 12-jarige Amazone weet waar het succes vandaan komt. Ik heb veel aan de dressuurtrainingen gedaan met Maaike... Oei, vol. Zandvoorts en Renate Langenberg, dat is de basis uh, geworden voor mijn prestatie. Maar mijn pony Pokerface is ook een fijne en lieve pony. Hij is 14 jaar en uh, een New Forest pony en heeft al uh, zet gesprongen... ...gaf zij als grootste reden voor haar kampioenschap aan. Ze vergeet gemakshalve dat ze de prestaties samen met haar pony heeft neergezet. Ook namens CFM van harte gefeliciteerd met het Nederlands kampioenschap. Dankjewel albert voor dit goede bericht. Wil je meekijken in de studio van CFM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 Blijft geen mens meer binnen. Het land was van de tuteling. een uniform is heilig, een zon.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 en niemand... Die... Mondfilm komen, de, de show van Kleddersnijts en License to Kill. Radio. Ja, dat betekent dat we het gaan hebben over wielrennen, Jan. Ja, en onder embarmelijke omstandigheden wordt vandaag de klassieke verleden gent Wavelgem. Maar een prettige mededeling is dat de Nederlander Chalingi momenteel uh, uh, alleen voorop rijdt. Met nog uh, kleine 94 kilometer te gaan naar uh, Wevelgem. En uh, hij heeft een voorsprong van rond de 44 seconden. Dus er is nog van alles mogelijk. Maar wat een weer. Het regen komt met bakken naar beneden. En uh, wij volgen nu voor, voor u deze wielerklassieker. En houden u daarvan uiteraard in de verloop van dit programma nog op de hoogte. En niet alleen daar regent het, maar ook bij ons. Hoor maar. De fietsers en de wandelaars. Ja. Oh. Dit zijn de runnets en walking in the rain. Uh, flink te keer tijdens uh, de squeeren en de omlaag van Stanford. So Je hoort de Runnets bij CFM en Walking in the Rain. Diddy, 25 jaar, CFM. En hier is Ed Sheeran. It's late in the evening. lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring it. Maybe we can get down now. The don't Nogmaals een hele goede middag. Zelf tot zondag bij tot aan 5 uur middag. ACS dus, de single van Ed Sheeran. Dat was een nou, het is uh, zes minuten over half uur. We gaan hem doen. De evenementenagenda, want Albert-Jan staat er al helemaal klaar ja, voor. Ja, dan ga je nog een plaat draaien. Ja, nee, had gewoon even zin in. Weet de, je wel. De, de, de, de dat hele heb format, je wel eens op hè? Het hele format moet uh, je ja. Daar ja, passen. ja, ja, ja. Tjong, jongen. Nou, ga je gang. Goed, uh, luisteraars. Nou, het zal u niet zijn ontgaan. De Runners World Sands wordt circuitrun... Uh, is vanmorgen om half elf uh, gestart. En uh, zal ongeveer rond vier uur eindigen. We hebben al even gekeken of er al voorlopig uitslagen zijn... maar die zijn nog niet binnen maar we proberen dat dan zo snel mogelijk aan u door te geven. En natuurlijk de omloop van Zandvoort, het uh, fietsspectakel. En dat uh, zal, is vanmorgen om half uh, negen al begonnen... en zal ongeveer tot een uur of vijf duren. En wilt u het natuurlijk van dichtbij meemaken... ik ben natuurlijk van harte welkom om uh, naar het centrum van Zandvoort te komen. Want uh, het hele centrum van Zandvoort zal zijn steentje bijdragen... tijdens dit grote evenement. En wat ze gisteren trouwens ook al gedaan hebben... alle ondernemers en restaurants en uh, cafés. Dus er is een gezelligheid... Om in het centrum van Zandvoort. Maar wilt u drogere oorden opzoeken vandaag? Dan kan het natuurlijk ook. Want er zijn twee, een tweetal tentoonstellingen in het Zandvoorts Museum en de Zwaluwestraat nummer 1. Allereerst de tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding cultureel erfgoed stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum in mogen richten. En deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan zee door de jaren heen. Dat is natuurlijk allemaal te bezichtigen in het museum. En verder is er ook nog een uh, andere tentoonstelling en dat is abstractie in Nederland anno 2015. En het is een tentoonstelling abstractie in Nederland anno 2015... in samenwerking met René de Vreugd als gastcurator in het Zandvoors Museum te bezichtigen. Met een selectie van tien vooraanstaande, innoverende, nog levende kunstenaars... binnen de lyrische abstractie van de afgelopen twintig jaar. Gevestigde kunstenaars die uh, zich blijven in innoveren... en daarbij een duidelijk herkenbare persoonlijke signatuur hebben ontwikkeld... binnen deze kunstvorm. Dus twee tentoonstellingen in het Zandvoors Museum... Dan gaan we naar woensdag, dan is het weer tijd voor Filmclub Simon van Collum. Van september tot en met mei draait voor u elke woensdagavond om half acht... de filmkeuze van Filmclub Simon van Collum. Meer informatie over welke films er draaien... en over de bioscoopagenda kunt u altijd terugvinden op www.circusandvoort.nl www.circusandvoort.nl Gaan we naar vrijdag 3 april, dan is het weer Jazzy Lounge Club uh, Café Nuf Zandvoort. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Nuf. Dat allemaal op 3 april vanaf 9 uur s'avonds en de eindtijd is ongeveer 1 uur. Dan is het we, dan, dan weer volop racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Want met de paasdagen traditioneel de paasraces. De Paasraces staan bol van spanning en spektakel. Bleef de start van het nationale raceseizoen. En geniet van de strijd om elke centimeter van het beroemde asfalt van Circuit Park Zandvoort. Dat allemaal van 4 april, eh, in ieder geval 4 april en 6 april, van s morgens 9 tot smiddags 5. Meer informatie en, en over de, de races kunt u nakijken op www.circuitparkzandvoort.nl. Vergeet het niet, raceliefhebbers: de Paasraces, het begin van het seizoen. En dan, last but not least, op 6 april is er ook een paas puzzeltocht. De paas puzzeltocht in Zandvoort-aan-Zee. En die start is bij IJsselon Sanremo aan de Schoolstraat 1. En dat begint om 12 uur.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 uur tot vijf uur. Meer informatie over deze Paaspuzzeltucht kunt u vinden op www.onair-events.nl www.onair-events.nl Tot zover. En meer informatie over de evenementen vind je ook op onze CFM app. En hier is Jocelyn Brown. Twee klassiekers achter elkaar bij CFM Zalvoort. Als eerste hoorde je Jocelyn Brown en Somebody Else's Sky... gevolgd door deze van Phil Collins. Ja, een van zijn grootste hits: joh de easy lover. Het is twaalf minuten voor vier uur geworden. Zandvoort op zondag bij tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu wat CFM nieuws in het kort. Ja, luisteraars, we hebben twee, twee mededelingen voor de komende week... Allereerst gaan we naar 1 april, en dat is geen grap... dan zal de vinieljaren, het programma... wat normaal gesproken op woensdag tussen 2 en 4 te beluisteren is... vanuit de studio, live vanaf locatie zijn... want dan bestaat namelijk de vinieljaren vijf jaar. Dus dat gaan we vieren. Samen met presentator Ruud Janssen, live vanuit de Haltestraat, vanuit Café 4, het lustrum, de vinieljaren vijf jaar. Dus als u zin heeft... Uh, pak dan, uh, en u hebt nog viniel thuis liggen en neem het dan mee. Want van 2 tot 5, dan zal uh, Ruud Jansen live vanuit Café 4 de vinieljaren het lustrum gaan vieren. Met u, de luisteraars, en natuurlijk met de gasten aanstaande woensdag. Van 2 tot 5, live vanuit de Halterstraat, het lustrumjaar de vinieljaren. Zet u het vast in uw agenda, vinyl liefhebbers. Dan gaan we naar 3 april. Dan is het weer tijd voor de traditionele uitzending... met betrekking tot de Matthäus-Passion. Dus klassiek, liefhebbers, zet u dat vast in de agenda. 3 april. We beginnen vrijdagmorgen om 8 uur eh, tot 9 uur... met een inleiding eh, verzorgd door Henny van Petergem, onze collega... over eh, wat de Matthäus-Passion precies behelst. En van 9 tot 12 zullen wij integraal de Matthäus-Passion voor u uit gaan zenden. Dus houdt u het tekstboek bij de hand, zodat u mee kan lezen. Dan wel zingen van de Matthäus-Passion. Want we weten dat daar een grote groep liefhebbers voor is. Dus nogmaals, 3 april van 8 tot 9 de inleiding van Henny van Petergem. En van 9 tot 12 integraal de matthäus Passion. Tot zover. We leven het allemaal mee op ZFM Zandvoorts. En hier is ECHO-Smit. De single van Echo Smith en The Cool Kids. Alweer het einde van uh, uur twee van dit programma. Maar zo meteen zijn we er nog één uur lang. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard, uh, uitgebreid gaan we stilstaan bij de opkomende paasraces volgende weekend. Het programma gaan we even doornemen. Uh, het dier van de week en uh, de tranen trekken om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. Oh, ik ben er heel benieuwd naar. Zo dadelijk in de derde en laatste uur hoor je daar meer over. Zandvoort op zondag. Graag tot zo.